Zes uur, Renate Evers met het NOS-journaal. In Leeuwarden is al sinds middernacht een stembureau open... voor de Provinciale Statenverkiezingen. De gemeente hoopt daarmee meer jongeren te trekken... of mensen die heel graag vroeg willen stemmen. De meeste stembureaus gaan om half acht open. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei... de leden van de Eerste Kamer. De grote vraag is of de coalitie van VVD en CDA... en gedoogpartner PVV daar een meerderheid krijgen. Volgens Peilingen zal het erom spannen.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 ANWB verkeersinformatie staat al veel op de A28 van Hoogeveen naar Amersfoort. Bij Zwolle staat 3 kilometer. Dat zijn uitgelopen werkzaamheden. Het NOS Radio Journal Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 2 maart. Goedemorgen, nog anderhalf uur. Dan gaan de normale stembureaus open. Dan kunt u gaan stemmen voor de Provinciale Staten... en daarmee dus indirect voor de Eerste Kamer. We zijn vanochtend bij de stembureaus die nu al open zijn. Mark Robin Visser is in Maastricht waar een hevige strijd wordt verwacht. We beschouwen het laatste verkiezingsdebat gisteravond bij de NOS... na en minister Donner van Middellandse Zaken is te gast na half negen. De minister van Middellandse Zaken is verantwoordelijk... voor het verloop van de verkiezingen. En we willen het met hem natuurlijk ook hebben... over de dreigende zware nederlaag voor het CDA. Dan is het overleg over een pensioenakkoord in een cruciale fase gekomen. Er wordt nu hard gewerkt aan een nieuwe regeling. Maar voor een aantal betrokken partijen lijkt het slikken of stikken te worden. Economieredacteur Gert-Jan Dennekamp heeft straks het nieuws. Bij de opstand in Libië gaat het op dit moment vooral over wapens en vluchtelingen. Het laatste nieuws krijgt u van onze verslaggevers ter plekke. En over de bewapening en eventueel inzetten van chemische wapens... door Gaddafi praten we met de defensiedeskundige Kokolijn. We hebben het ook nog maar even over die inbraak in de Bijenkorf... gisteren in Rotterdam, want daar lijkt toch meer aan de hand. Te zijn. Mensen die het kunnen weten noemen het een rare zaak. Een topturnster wordt kinderjuf. De primeurs op de autosalon van Genève. En in Utrecht kun je een rotonde huren. Kun je lekker rondjes rijden, maar je kunt er vooral dan ook reclame opmaken. En misselijk worden. Radio 1 vanuit nou, tot half tien. Kunnen kunt ons ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. En voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op Twitter. Ons adres daar is nosradio1. <middels> We zijn het al. Er zijn plaatsen waar je al kunt stemmen. Bijvoorbeeld bij jou, Matthijs Holterop. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben je? Ik ben waarschijnlijk in het meest gezellige stembureau van Nederland. Uh, dat durf ik al te zeggen. Als je heel goed luistert, het is hier ja. nog rustig. Een rustig muziekje om wakker te worden in het stembureau. Een uh, open haard die uh, gezellig knispert. En daar ja, zitten vier mensen op nu. een rij. Ja, Challing Westra is de voorzitter van het stembureau. Dat is lekker wakker worden zo, hè? Uh, jazeker, maar ik was vroeg wakker. Vertel. Uh, ik heb eerst uh, om vier uur de hond uitgelaten. En als je dan door de oostenwind loopt, dan word je vanzelf wakker. Heeft u hier al uh, mensen gezien? Want ik zie hier ook geen hond om maar u, in uw termen te blijven. Uh, het is, <laughs> dit zijn uw woorden uiteraard. Maar uh, uh, de eerste tien mensen zijn inmiddels geweest. En we wachten op de volgende. De eerste tien. Ik zag vooral heel veel politieke jas. Hè? De, de lijsttrekkers, de, de kandidaat kandidaat-statenleden die hier bij dit stembureau nog even campagne kwamen voeren. Nou, ik, ik heb ze geen campagnes zien voeren, maar het, ze waren wel duidelijk zichtbaar. Ja. Hoeveel stemmers verwacht u vandaag? Daar, kan ik, daar heb ik geen idee van. Daar uh, uh, kan ik geen enkele indicatie over geven. Want het is een wegrestaurant langs de A6 in de buurt van uh, Almere. Er rijden hier duizenden mensen langs, ja. maar niet iedereen kan hier stemmen. Uh, de mensen van de gemeente Lelystad die kunnen hier sowieso stemmen. De mensen uit de provincie Flevoland kunnen hier ook stemmen. Uh, uit de andere vijf gemeenten. Maar die moeten dus dan wel in het bezit zijn van een kiezerspas. Uh, de vier mensen hier achter de tafel die gaan het allemaal controleren of iedereen over de, de nodige paparazze beschikt. En tot die tijd kunnen we rustig wakker worden naast de open hart. Mm. Juist, want je bent dus in een wegrestaurant langs de A6... waar al vanaf half zes gestemd kan worden. Politici van de acht grootste partijen in de Tweede Kamer... konden gisteravond nog één keer met elkaar in debat. En naar goed gebruik zat ook dit verkiezingsdebat weer vol one-liners. De sneeuwschuiver van Cohen kwam bijvoorbeeld weer langs. Ja, nou ja, ik weet niet waarom, maar in één keer schoof het woord uh, sneeuwschuif bij mij in gedachten. Um... Oh, daar gaat ja. iemand heel, heel ongemakkelijk kijken hoor. Helemaal ja. niet. Oh, oh, nee. U bent inderdaad een partij van ruggenten en u wilt er nog meer bij. Wij hebben er liever meer agenten bij. Oh, Oké, okay, nou online. Even. Nou, de online. Hij komt. Hij komt. Ik was onlangs aan het folteren in zeeuws Vlaanderen. Er komt nog wel Belgen tegen. En die zeiden tegen mij, we hebben geen regering, maar we liggen er niet wakker van. Ik zei, nou, je moet mij eens weten. Wij, wij, wij hebben wel een regering, maar ik lig regelmatig wakker. <lacht> maar de facto was het gewoon alleen maar het voor uitschuiven van uitkeringen. Nee, nee, nee, nee. Als het over schuiven gaat... Meneer Cohen. Ja, maar nee, maar daar krijg je straks, ja, is, ik straks. Ik heb daar een prachtige one-liner voor, hoor, maar die bewaar ik nog steeds. <lacht> dit kabinet doet een stapje terug. Dus je legt er sneeuw bij, zeg maar. Er komt weer bij. Die schuiver die komt weer voorbij. Hij komt. Hij komt. Ja. En wat Herbons? wordt dan de leus? Mag ik, wordt dan de leus? een bloembak langs de snelweg is ook natuur? Maar goed beleid. Ja. En omdat het geen goed beleid is, komt er dus inderdaad straks een lawine van voorstellen. En dan komt die sneeuwschuiver eraan, en dan schuiven ze allemaal weg. Ja. Nou, er werd veel gelachen, maar het debat was voor het, over het algemeen serieus van toon. Provincies kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer en het gaat er dus bij deze verkiezingen om of ook de huidige, het huidige minderheidskabinet van VDVD VD en CDA met gedoogsteun van de PVV straks ook een meerderheid kan rekenen. VVD-lijstrakker Hermans benadrukte in het debat dat dit kabinet straks moet kunnen doorregeren. Als we dan niet echt door kunnen pakken straks, dan gaat het karretje in de modder vastlopen. Dan hebben we hebben dus hele grote problemen. Dus laten we nou gewoon ervoor zorgen met elkaar in Nederland dat dit kabinet gewoon door kan gaan. Zijn CDA-collega op Brinkman voegde er nog aan toe dat allerlei dingen stil zullen liggen... als het kabinet ten val wordt gebracht. De mensen willen zekerheid, hebben die zien dat het moeilijk is. Die zien dat je niet ver komt met elke keer protesteren. In Nederland wil dat er gewoon gewerkt wordt, ook door een kabinet. Mag best eens een keer op zijn duvel uh, krijgen, maar wij moeten niet doen alsof dit kabinet met ons inwezig nee, is christen unieleider zit één groot voordeel... als VVD, CDA en PVV geen meerderheid halen. Volgens hem wordt dan de oppositie een stuk serieuzer genomen. Als er geen meerderheid komt, ook in de Eerste Kamer voor dit kabinet... dan zal er nog meer dan nu al het geval is... het besef moeten bestaan bij premier Rutte en het kabinet... dat men een zaak moet doen met de oppositie. Ja. En dan willen we niet iedere keer in plaats van de uit de zulke handen... gebalde vuist kijken en dat de deur dicht gaat... als we redelijke voorstellen doen om de bezuinigingen die u heeft ingeboekt... om die op een andere manier in te vullen. Nou, dat werd wel gedeeld door SP-fractievoorzitter Roemer. Ik zit er niet om elke keer maar weer kabinet in huis te sturen... totdat ik er elke keer zelf in zit. Ja. Uh, maar dan moeten we wel met elkaar eerlijk omgaan. En dan moet je dus ook niet gaan zeggen... als 74 Kamerleden vragen voor een debat met de minister-president... één te weinig, dat gaan we niet doen. Dan ben je niet aan het samenwerken. Opvallend was wel dat in het debat... de, op de positie van de Eerste Kamer ter discussie werd gesteld. VVD'er Herman zei dat hij op termijn wel voelt... voor een andere inrichting van de Senaat. Ik denk dat het heel goed zou zijn als er misschien een gecombineerde kamer zou komen Eerste en Tweede Kamer waarin 50 mensen zijn die dat voor één dag in de week doen een maatschappelijke activiteiten doen en 100 mensen Tweede Kamer die dat fulltime doen dat je een mix krijgt van beide. Een ja, van de aanvormende Cohen pleitte voor het samenvoegen van de taken van de Eerste Kamer en de Raad van State al snapt hij wel dat zulke hervormingen lastig zijn. Ik vind dat de Eerste Kamer wel een andere taak zou moeten krijgen. Je zou kunnen overwegen om de taak van de Raad van State en die van de Eerste Kamer... om die op de een of andere manier samen te voegen. Maar we zijn er inderdaad al honderd jaar over bezig om dat anders te organiseren. En dat lukt niet erg. Dan de verkiezingen. Die worden spannend. Volgens een peiling van het bureau Sinnoveet halen VVD, CDA en PVV... samen 34 van de 75 zetels. Ook peiler Maurice De Hand zegt dat het erom spant. De VVD en het CDA die hadden vorige keer 35 zetels, mm -hmm. want de PVV deed niet mee... Ze moeten het nu 38 halen en de peiling staat op dit moment op 37 zetels. Of dat spannend is. Ja, één ja. He? zetelverschil. Zetel ja. Precies. Ja, spannend dus. Ook voor premier Rutte, die erkende bij Nieuwsuur dan weer dat het voor hem heel lastig wordt als VVD, CDA en collega PVV vandaag geen meerderheid halen.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 Dan Libië. VN heeft besloten om dat land te schorsen als lid van de VN mensenrechtenraad. Reden voor het besluit is het geweld van het Libische regime dat wordt gebruikt tegen de betogers. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is blij met de schorsing. Hij zegt dat het laat zien dat misdaden tegen de menselijkheid niet onbestraft blijven. These actions send a strong and important message that those who commit crimes against humanity will be punished and that fundamental principles of justice de algemene vergadering van de VN was de overgrote meerderheid van de leden voor de schorsing. Ondertussen hebben al zo'n 140.000 mensen, Libiërs en ook gastarbeiders, het land verlaten. Steeds meer landen proberen hen te hulp te schieten. De Verenigde Staten hebben twee marineschepen naar de Middellandse Zee gestuurd. Die worden volgens defensieminister Gates ingezet bij hulpverlening of evacuatie. De USS Kearsarge en de Pons... zullen uh, be in de Mediterranean shortly. en zullen we ons... een capaciteit voor de emergency evacuations en ook voor humanitarian humanitaire relief. Formatie van een regering... in België lijkt een nieuwe fase in te zijn gegaan. Informateur Didier Reinders... heeft zijn eindverslag aangeboden aan koning Albert. Ik heb een verslag... aan de koning voorgelegd. Uh, de koning heeft nog geen beslissing genomen uh, voor het vervolg. Ik zal dus uh, vanavond discreet zijn over de inhoud van mijn verslag om onderhandelingen alle kansen te geven. De afgelopen vier weken onderzocht Reinders, hij is trouwens de leider van de Franstalige Liberalen, of een nieuwe staatshervorming mogelijk is. Volgens Reinders is het vertrouwen tussen de onderhandelingspartners wel gegroeid. De verschillende gesprekken hebben het mogelijk gemaakt om een onderhandelingsfase met een formateur te starten. Of, als dat niet gaat, met een andere formule te beginnen. En dat is nodig ook, want België zit al meer dan acht maanden zonder kabinet. In Rotterdam zijn zes jongens van 14 en 15 jaar opgepakt. Die worden verdacht van een reeks gewelddadige straatroven. Politie kwam de zes op het spoor door wijkonderzoek. Nou, maar moet je wel. Ik dat die uh, wijkagenten uh, een onderzoek in de buurt hebben verricht. En ze hebben mensen gevraagd of ze iets hebben gezien. En uh, of ze misschien tips hebben over de mogelijke daders. En uh, ja, dat heeft geholpen. Aangehouden tieners komen uit Rotterdam, Ridderkijk en Capelle aan de IJssel. Leniet Hart houdt het voor gezien. De oprichter van de Zeehondencrash in Pieterburen vindt het na 40 jaar wel mooi geweest.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 alles wat ik meegemaakt heb aan zieke zeehonden en wat er nu ook nog weer gebeurt en wat er waarschijnlijk weer gaat aankomen, weer een nieuwe epidemie. Nee, dat had ik niet uh, gehoopt. Ik had niet gedacht dat ik zoveel zeehonden zou moeten opvangen. Nee. Het hart stopt dus nu met haar bestuurlijke werk in Pieterburen. Ze blijft nog wel betrokken bij de crash. Die zeehonden die laten mij natuurlijk nooit los. Ik ben begonnen als vrijwilliger en dan word ik ook weer vrijwilliger en ik zal altijd met de zeehonden uh, ja, bezig zijn en ik zal ze altijd zien en ik zal ze altijd ergens vinden. En ik zal gewoon ambassadeur blijven. Eerste handelsdag van de nieuwe maand begon voor de effectenbeurs in New York in mineur. Aandelenkoersen zakten gisteren geleidelijk aan steeds dieper in het rood. Stemming werd vooral gedrukt door de aanhoudende zorg over de situatie in het Midden-Oosten. En een olieprijs die door de 100 dollar was geschoten. Daar kwam nog bij dat fed president Ben Bernanke de al maar stijgende olieprijzen een bedreiging noemde voor de economische groei in de Verenigde Staten. Sustained rises in the prices of oil or other commodities... would represent a threat both to economic growth and to overall price stability. Particularly if they were to cause inflation expectations to become less well anchored. Tonergever de Dow Jones Index sloot de handelsdag af met een verlies van 1,4 maar liefst. Technologiebeurs Nasdaq leverde 1,6 in zelfs. En beleggers in Azië die zijn er ook al niet blijer van geworden. geven de Nikkei Index staat momenteel anderhalf procent in de min. Tot zover dit nieuwsoverzicht, gemaakt door Bas Markenstein. Dankjewel jongen. Kunt u nog terugluisteren op uh, nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is bijna kwart over zes. Begin september wordt de tweede editie gehouden van het Curaçao North Sea Jazz. Dat het festival op het Caribisch eiland wordt gehouden... heeft het altijd veel artiesten uit Zuid- en Midden-Amerika. Met veel salsa, maar ook met grote namen uit de jazz en de pop. <laughs> salsa. Klinkt goed, hè? Mm -hmm. Over Salsa gesproken. Dit jaar komen bijvoorbeeld Dion Warwick, oh. Sting en. Salsa. <laughs> mm, <laughs> en ook iets echt van de jazz: Earth, Wind and Fire. Buggy Wonderland hoor u van Earth, Wind en Fire. Swingend naar die stembus, zou ik zeggen. Vandaag. Nou, graag. Tien minuten voor half zeven is het. U luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. Mark, Robin Visser, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Jij bent vanochtend in Maastricht. Verkiezingen, dus ook op Radio 1. Um, is er een speciale reden dat we trouwens in Maastricht zijn vandaag? Nou, we hebben maar. Ik heb maar voor Limburg gekozen, omdat hier natuurlijk toch. Uh... ...nog wel een politieke aardverschuiving wordt, uh, wordt verwacht. Hè. De PTC uh, wordt hier misschien wel de grootste partij in deze provincie. En daarom ben ik nu in, uh, in Maastricht. Dat leek wel een goede keuze. Hmm. En waar ben je dan? Nou, ik, ben, ik sta nu voor het Centraal Station, want hier binnen... ...ik loop even naar binnen, want het is hier hartstikke koud. Ik ben er al zonnige zuiden, maar dat scheelt denk ik maar een paar graadjes met waar jullie zijn. Ik loop even in de stationshaal in. Hier zie ik al een bordje staan, want hier kunnen we... Mensen, de reizigers, al vanaf half zeven hun stem uitbrengen. Eens even kijken of hier, al een, uh, of hier al een rij staat. Het stemdistrict nummer 60 in Maastricht wordt ingericht in de brasserie hier op het centraal station van Maastricht. even kijken of hier al mensen binnen zijn. Goedemorgen. De hokjes staan al opgericht. even kijken hier hoor, ligt die maatschappij. Goedemorgen, voorzitter. Hoe gaat het? Hartstikke goed. Ja? Ze zijn uh, Alles is opgesteld en we hebben nog uh, tien minuten voordat het bij lokaal open gaat hier. Er staan nog niet echt mensen te dringen buiten, hè? Nee, ze staan nog niet te dringen, maar ik denk dat ze weten dat we pas om half zeven open gaan. Goed zo. Nou, uh, Lara, ik ga hier gewoon straks uh, de eerste mensen opwachten en uh, ik ben benieuwd... Uh, ...of Stemdistrict 60 op het Centraal Station nog een beetje publiek trekt vandaag. Oké. Okay. Staat de koffie klaar daar? Uh, staat de koffie klaar, voorzitter? Ja, ik ruik toch niet? Nee, zetten de brasserie dus iedereen kan naar het staan of voor het staan ja. even een kopje koffie. koffie dat hoort niet, dat krijg je niet gratis bij een nee. stem, koffie koffie. Dat zou misschien nog wel een tip zijn, maar daar gaan we het straks uh, nader over hebben. Ik ga eerst maar eens even een koffie zetten en in hart Ja, Tom. hey, uh, Mark Robin, tot straks. Tot straks? Het is tien voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Tienduizenden zijn het er. Mensen die weg willen uit Libië. Hulpverleners waarschuwen dat de situatie zo langzamerhand kritiek wordt. Vluchtelingen kunnen nauwelijks nog worden opgevangen. Volgens VN-chef Ban Ki-moon staan duizenden levens inmiddels ook op het spel. Verslaggever Rupaul is aan de grens tussen Libië en Tunesië. Er staat een koude wind. Met koffers hebben de vluchtelingen die hier de grens over zijn gekomen...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 Ah, ja, dat En wat is Uit uit Tunesië? Deze jongen komt uit Bengerdan, dat is een plaats aan de grens met Libië. Wat doe jij hier? Oh, dollar, divise. Deze jongens zijn geldwisselaars. Business, oké? Okay? Oei. Dat is natuurlijk ook een interessante handel. Al die mensen die met Libisch geld, misschien met dollars, de grens overkomen. En dan heb je Tunesische dinars nodig.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 Ruud Bos fluit komend weekend geen wedstrijd in de eredivisie. De scheidsrechter kreeg veel kritiek na zijn optreden... tijdens de wedstrijd tussen AZ en FC Twente. Hij deelde in dat duel een rode kaart uit aan Douglas van FC Twente... en Nick Viergever van AZ. De wedstrijd werd ook enige tijd stilgelegd vanwege kwetsende spreekoren. KVB spreekt tegen dat het om een disciplinaire maatregel gaat. Feyenoord-aanvaller Luc Castaños heeft in Milaan zijn overgang naar internationale afgerond. Al eerder werden de clubs het eens over de transfer. Castaños vertrekt na dit seizoen uit Rotterdam en tekende bij de winnaar van de Champions League een contract voor vier jaar. Hij is opgetogen over zijn nieuwe club. Ja, om uh, zelf verder te ontwikkelen en uh, ja, dat je elke dag met, mag trainen met uh, Eto'o en Milito en Sneijder en uh, tegenverdedigers als Lucio en uh, Samuel. Ja. Dat denk ik Daar wordt niemand slechter van, denk ik. Dat zijn geen kleine namen, nee. Feyenoord raakt per direct um, John van Beukering kwijt. De aanvaller gaat voetballen in Indonesië bij Pelita Jaya voetbalclub. Mm, dus, ja. Van Beukering tekenen in december nog een contract... tot het <lacht> eind van het seizoen Bye. bij Feyenoord. Ja, ergens in Indonesië. <lacht> Goed. Robin van Persie dan. Ik kan volgende week niet meedoen in de Champions League-wedstrijd... tegen Barcelona van Arsenal. Dus de aanvaller kampt met een knieblessure... en moet zeker drie weken rust nemen. Joukko 04 dan kan vanavond in de halve finale van het Duitse bekertoernooi... tegen Bayern München geen beroep doen op Klaas-Jan Huntelaar. Nederlandse international liep tijdens de afsluitende training... een knieblessure op en is voor een onderzoek naar een ziekenhuis gegaan. In de andere halve finale won MSV Duisburg met 2-1 van Energie Corpus... en plaatste zich als eerste voor de eindstrijd. En dan nog een opvallende uitslag uit de Engelse competitie. Chelsea, dat bepaald niet goed draait de laatste tijd... was gisteravond wel te sterk voor de koploper Manchester United. Dat kwam in de eerste helft nog wel op 0-1... maar Chelsea wist in de tweede helft de wedstrijd te kantelen. Edwin van der Sar van Manchester United moest twee keer de bal uit het net halen. Zoals dat dan heet. Wielrennen. Rabo-renner Richard Nieman... heeft de UCI-voorzitter Pat McQuaid een open brief gestuurd. Hij vindt namelijk dat er grotere problemen zijn in het wielrennen... dan het gezeur over de oortjes die de internationale wielerunie verbiedt. De Duitser vindt dat er te weinig met de renners wordt gecommuniceerd. Daar moet de brief in verandering in brengen. Ja, in ieder geval een keer met, met ons, met, met de renners... met vertegenwoordigers van de renners om, om tafel gaan zitten... en misschien gewoon goed uitleggen...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 Volgens Rogge is het probleem net zo groot als de dopingkwestie. Het tast de geloofwaardigheid aan van de sport, want als je de uitslagen niet meer kunt vertrouwen, verdwijnt de magie. Het IOC heeft inmiddels een taskforce opgericht waarin ook IOC-lid Heijn Verbrugge gaat plaatsnemen. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half zeven, Dorot meegens. goedemorgen. Goedemorgen. In Leeuwarden hebben kiezers al de hele nacht hun stem kunnen uitbrengen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Bij de Schouwburg was een mobiel stembureau ingericht. De gemeente wil zo meer jongeren trekken of mensen die heel vroeg willen stemmen. Langs de A6 bij Lelystad kan sinds half zes worden gestemd. De rest van het land gaan om half acht de stembureaus open. Steeds meer landen bieden hulp aan de vluchtelingen uit Libië. Buurlanden Egypte en Tunesië vangen nu al 140.000 mensen op. Volgens de VN is er dringend behoefte aan water, sanitaire voorzieningen en tenten. Onder meer de VS, Groot-Brittannië en Italië zijn bereid te helpen. De Oostenrijkse Natasja Kampus wil een schadevergoeding van de overheid. Volgens haar heeft de politie niet genoeg gedaan... Nadat ze in 1998 was ontvoerd, ze werd acht jaar gevangen gehouden en wist uiteindelijk zelf te ontsnappen. Volgens Oostenrijkse media heeft Campus een claim van 1 miljoen euro ingediend. En Leni het Hart stopt met haar werk voor de zeehondencrash in Pieterburen. Wel blijft ze ambassadeur en blijft ze betrokken als vrijwilliger bij de crash. De 69-jarige Het Hart vindt het na 40 jaar opvangwerk mooi geweest. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 ANUW, ah, verkeersinformatie. Het is nog niet zo heel druk op de weg. Er staan twee files op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 3 kilometer. En op de A15 richting Europoort tussen Knopend Benelux en Spijkenissen 5 kilometer. Beleef de magie van de Topschaatsen in Thial.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 De uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen. Want het is nog steeds een nek aan nek race Kijk vanavond. Half negen. Nederland één. Geen zwart-wit denken, maar groen. Kiespartij voor de dieren. Goedemorgen. Het is uh, drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Alles over de verkiezingen hoort u vanochtend bij ons. U kunt ook even naar onze website, nos.nl. .no. Ja. Gisteravond was het NOS-verkiezingsdebat, het laatste verkiezingsdebat. En de Partij voor de Dieren protesteerde gisteravond voor de deur van de studio. De partij kon niet accepteren dat de NOS die partij niet voor het debat had uitgenodigd. Maar ook een kort geding kon de partij geen toegang tot dat debat gaan geven. En daarom stonden aanhangers voor de deur. Michiel Breedveld probeerde ze aan de praat te krijgen. Voor de ingang van het uh, debat, uh, 1, 2, 3, 4, 5 mensen met een spandoek... Passen jullie vanavond op de dieren, is de vraag. Waarom staat u hier, meneer? Wat zegt u? Dat is een beetje lastig, er komt geen geluid uit. Er zit ook een enorm plakband, tape, gaffatepe. Waarom staat u hier? Wordt er niet gepraat? Er wordt zeker gesproken. Goedenavond. Goedenavond, wie bent u? Jannes van fractievoorzitter Amsterdam Partij voor de Dieren. Waarom staat u hier? Wij staan hier om uh, vanavond de andere partijen uh, oproepen om uh, dieren een stem te geven. Uh, wij mogen niet meedoen in dit debat, wat wij erg jammer vinden. Dus wij hopen met deze actie om ook de andere partijen op te roepen om na te denken over natuur, dierenwelzijn. En dus staat u hier symbolisch gemelkorfd. Ja, u knikt. Kunt u niet mm -hmm, zeggen? U schudt nee. Dat gaat ook niet. Waarom dat dan niet? Uh, omdat het bij de actie hoort dat wij monddood worden gemaakt uh, door de NOS. Wat erg jammer is. Uh, omdat zij niet alle partijen die op dit moment in de Tweede Kamer een zetel hebben uitnodigen voor een debat. Zal ik u eens goed nieuws vertellen? Dat mag altijd. U spreekt nu met de NOS. Hartstikke goed. Nou, dan uh, is dit een oproep aan u en uw collega's. Wij vinden het erg jammer dat, uh, dat niet gewoon alle partijen vanuit de Tweede Kamer mogen meedoen aan een, uh, aan een debat. Het argument dat, uh, dat je niet een debat zou kunnen leiden met, uh, met tien partijen, dat is heel raar. Want dat gebeurt eigenlijk dagelijks in de Tweede Kamer, waar dat prima afgaat. Door de... Ja, maar daar moet je wel een vakman voor zijn, wil je dat uh, kunnen volgen. Klopt, en wij schatten de NOS ook professioneel genoeg in om dat, uh, om dat te doen. Nou, instemmend geknik. Nou, niet een kleine, mm -hmm. ja, echt helemaal niks. Kan ik al niet om kittelen misschien? Helpt dat? <lacht> We zijn echt boos hè? Bent u ook zo boos? <lacht> ik heb er toch nog één. Dank u vriendelijk. Veel succes. Toch nog een mm -hmm voor Michiel Breedveld voor de deur van het debat. Gisteravond bij de NOS. Inhoud van het debat bespreken we nog na zeven uur. Ja, en die debatten zijn voorbij. Het gaat vandaag gewoon echt beginnen. In Leeuwarden is van het stemmen een feest gemaakt. Vanaf twaalf uur kon al gestemd worden vannacht in de stad Schouwburg, de Harmonie. Organisator van het verkiezingsfeest is JPF, Jongeren en Politiek Friesland. We gaan naar Tim Banga, voorzitter van JPF. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent nog wakker dus, begrijp ik. ik ben, ja, ik ben nog inderdaad even wakker. Uh, zijn jullie nog steeds open of is het, is het afgelopen nu daar? Uh, nee, de stembus die rijdt nog steeds door uh, heel Leeuwarden heen. Of uh, nou, straks uh, gaat naar de NL. En wij uh, zijn overgenomen door uh, een nieuwe crew die gaat zitten en uh, die het rondje gaat afmaken deze dag. Hm. Hoeveel mensen hebben afgelopen nacht al gestemd? De afgelopen nacht hebben we, na verwachting, uh, wat we hebben geteld, een 220 stemmen. Oké, okay. valt dat mee of tegen? Uh, dat valt uh, zich mee. Maar... Dat is echt, uh, dat echt veel. En ze, uh, met de inzet van deze is dit is het dubbele wat er in uh, zo'n korte tijd is behaald. En waren dat vooral jongeren? Dat waren zeker vooral jongeren, het waren alleen maar jongeren. Er waren okay. een paar, uh, ja, waarschijnlijk afgevaardigden van politieke partijen die ook aanwezig waren... En uh, mijn vrouw, voornamelijk waren het jongeren, sowieso zo'n uh, 80 procent. Ja. Heeft het nou ook mensen getrokken die waarschijnlijk dan anders niet gestemd zouden hebben? Uh, dat is altijd lastig om te zeggen, alleen um, ik denk wel dat het mensen heeft aangespoord. En dat was ook het doel van het feest om mensen aan te sporen om te gaan stemmen. Kwamen er ook veel binnen die uh, de benodigde papieren niet bij zich hadden? Ja, er waren inderdaad wel sommigen die dat hadden en... Uh, dan even naar een kant waar dan was het al zo van, oh, dan gaan we even in huis en dan halen we het even op. Ja. En uh, van, oh, weet het zo, nou, dan uh, doen we dat morgen. Kijk eens dus, aan, uh, gemoeilijke sfeer. Heeft u nog extra ja. uw best gedaan uh, om jongeren naar, de stem, naar het stemfeest te krijgen, uiteindelijk naar de stembus? Ja, we hebben een aantal dagen gesluid en uh, we hebben zoveel mogelijk uh, proberen studenten uh, van verschillende hbo- en mbo-scholen te benaderen. En um, via die manier, via allemaal regen, digitaal, Twitter, uh, noem maar op, hebben we geprobeerd uh, mensen te trekken voor te geven. Ja. Heeft u ook nog gepold eigenlijk? Uh, uitslagen, waar, Stemmen bijgehouden? Geturfd? Ja, ja. Wie Waarop heeft gestemd? Um, op het Op de, op, uh, op de bus? Ja, Ja, dat zijn 250 geweest. Zelke ja. mensen hebben gestemd. Maar heeft u ja. nog een exit poll ook gehouden of? Een exit poll. Ja? Weet u uh, uh, wat de uitslag was bij u? Wie ja, heeft waarop gestemd? Ja, de uitslag in totaal was uh, vanavond om 9 uur. Dan gaan we stemmen tellen en dan uh, oh. wordt die bekend gemaakt. Oh, Oké, okay. dus u, weet, u heeft geen idee uh, op welke partij die jongeren hebben gestemd? Nee, nee dat, is, uh, dat is nog helemaal niet bekend. Oké. Okay. Nee. Nou, uh, ik zou zeggen ga lekker slapen. Dank u wel. Tim Banka, voorzitter van de JPF, Jongeren en Politiek Friesland. Over dat verkiezingsfest vannacht. Waar zo'n 200 jongeren hebben gestemd. Ja, en lekker wakker zijn ze in Maastricht. Want daar gaan ze ook beginnen, natuurlijk. De stembussen gaan daar ook open, de stembureaus. Maar Robby Visser, wordt het er al druk? Wat dacht je? Ze zijn hier al open en ik heb al minstens tien mensen hier hun <lacht> uh, stem zien dus het al, Ja, Die zijn binnen, nee, iedere, iedere stem telt, maar de bordjes staan ook nog niet goed. Hè? Dus er zijn hier twee heren, die, iemand staat hier met een nijptang en een grote rol plakband. <lacht> en er moeten nog wat bordjes. Waar gaat u die uh, ophangen? Wij gaan bij de hoofdingang het uh, stemdistrict nummer ja. 60 van het station ophangen. Met een dikke pijl erbij? Ja, ja. Van waar je heen moet? Ja. Weet u zelf al waar u heen moet? Ik weet waar u heen moet, ja. ja? Heeft u ook al gekozen waar u heen moet? Ja. Mogen wij dat ook weten, of niet? Dat is uh, een Oestermaas, wat de Vrouwenveld. Ja, en wat is daar dan? De Marastalle, daar ga ik stemmen. Oh, daar gaat u stemmen? Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk meer van wat u, dan, wat, u, wat u gaat stemmen. Of houdt u dat liever voor uzelf? L1, dat ja, is de, regio de regionale omroep hier, ja. Ja. Hey, Dat helpt. <laughs> dat is wel leuk dat u dat zegt, want daar ga ik zo heen. Want alle lijsttrekkers van de partijen uit Limburg... die zijn daar nu bij elkaar, die gaan vanaf 7 uur debatteren. Heeft u nog een vraag voor hun? Ik hoop, uh, als de mensen stemmen, tot het ook uitkomt... wat ze beloven aan de mens. Ja. Dat is een hoogzaak. Ja. U kijkt er een beetje bij, zo van... nou, ja, we weten eigenlijk wel het antwoord wel. Ja... Uh... Ze hebben het toch niet alleen voor de besluiten. Dus er zijn dan meer, hè? Ja. Ik zou zeggen, hang snel die bordjes op. Want er komen vast dan nog meer stemmers hier het station binnen. Ja, ik denk ik hoop het, ja. Oké, okay. nou veel succes met de Nijptang en het plakband. Dan ga ik even in het stembureau uh, kijken of daar nog een beetje leven in de is. Ik had hier ook nog een afspraak met een gedeputeerde, Maar die is er nog niet, Lara en Marcel. Dus dat is dan weer een beetje lastig. Hmm. Maar er zijn hier wel al stemmers. Bent u ook een stemmer? Ik heb net gestemd. Ja. Vindt u dat fijn hier op een centraal station? Uh... Bijzonder prettig, want het komt heel goed uit. Ik moet naar Utrecht, dus dan kan ik nog mooi even stemmen. Dat was vandaag anders niet gelukt. Heeft u nog een vraag voor mij? Want ik ga straks de lijsttrekkers van Limburg spreken. Uh, een vraag waar u een antwoord op wilt hebben. Wat ik heel aardig zou vinden is... Of ze, op welke wijze de economie in deze provincie nu eens echt gaan stimuleren... in plaats van de oude vormen te handhaven. Economie en werkgelegenheid, dat is hier heel belangrijk in Limburg. Hier, hè? He? heel belangrijk. Goeie reis. Dank u wel. Goed. Ik kijk eventjes met een van de medewerkers van het stembureau mee of het allemaal goed gaat. We, zi we zitten hier in de, in de brasserie van het Centraal Station. Dat klopt. Er staan hier twee stemhokjes. Is alles helemaal volgens de regels opgesteld? Er zit uh, speciaal een lampje uh, in. Ja. Een uh, Limburgs lampje. <laughs> uh, ja, het lampje Je moet ook zorgen dat de mensen goed kunnen zien... op welk kandidaat dat ze stemmen. Komt er wel op aan hier in Limburg, hè? Uh, ja, inderdaad. inderdaad. Dus uh, voor de politieke partij is het een hele spannende dag... Uh, wat wordt de uitslag de vandaag in, in Limburg? Dus. Ja. Nou, ik ga zo meteen uh, naar de lokale omroep, uh, of de regionale omroep, L1. Hè. Daar zijn allerlei strekkers bij elkaar. Daar wordt uh, de komende uren gedebatteerd. En dan ga ik me ook eens even proberen of ik me daarmee kan uh, bemoeien. Dus ik ga zo die kant maar eens op, Marcel en Lara. Mark Robin Visser, we volgen je vanochtend op jouw tocht door Maastricht. Hij was nu al op het station, daar is het stembureau al opengegaan om half zeven. De rest volgt, de rest van Nederland, de rest van de stembureaus om half acht. Blijf nog even in Maastricht. Dat heeft dan weer even niets met de verkiezingen te maken. Want daar is gisteravond een stille tocht gehouden. Ter nagedachtenis aan een Afghaanse vluchteling. De man ging na vergeefse juridische procedures terug naar zijn vaderland. En daar wordt hij vermist. Zijn familie denkt dat hij door de Taliban is geëxecuteerd. De huidige minister Leerst heeft in zijn tijd als burgemeester van Maastricht... nog geprobeerd de Afghaan in Nederland te houden. We waren aanwezig bij die stille tocht. U staat naar een foto te kijken? Ja, daar staat meneer Azimi op. In de tijd dat hij hier als uh, vrijwilliger werkt op het Mondiaal Centrum. En dat is een groepsfoto van de hele club met uh, zijn collega's. Het was de avond waarop hij dus uh, afscheid okay. nam om voor, de, voor zijn vertrek. Dat hebben we hebben een afscheidsavond aangeboden met alle vrijwilligers... waarmee hij hier samengewerkt, hier in het Mondiaal Centrum. Ja, en hier, zijn, hier is menig traantje gelaten, omdat we toen ook de machteloosheid voelden van, ja, we willen hem eigenlijk hier houden. En hij zelf ook. Maar we kunnen hem niet. Het is niet goed afgelopen met meneer. Wat voor gevoel geeft u dat? Nou, een heel machteloos gevoel. En uh, ja, helaas heb uh, je het gevoel van wat, wat we eigenlijk voor vreesden is nu gebeurd. Ik schrok, ik schrok ontzettend. Eigenlijk moet ik dat zeggen. Ik schrok verschrikkelijk. En, en ook een schuldgevoel eigenlijk. Dat je denkt van waarom hebben we het toch niet geprobeerd uh, op de een of andere manier. Uh, uh, maar ja, het was op dat moment ook uitzichtloos om de illegaliteit hierin te gaan. En toen vlakken naar het generaal Pardon denk je verdorie hadden we nou maar gewoon toch do doorgezet. Een betrekkelijk stille tocht van een kleine honderd mensen loopt door de straten van de oude binnenstad van Maastricht. Eén fakkel. Eén fakkel die het leven symboliseert... van een Afghaanse vluchteling die terugging naar zijn vaderland... maar dat niet overleefd heeft. Eigenlijk zou hier de minister, minister Leersen... een excuus moeten uitspreken namens de Nederlandse regering. Want uh, ja, en het zou een mooie daad zijn als hij op grond daarvan... dit ook in Nederland doet en de familie uitnodigt om dat hier uit te spreken. Hij praatte nauwelijks eh, Nederlands. Hij was doof. Hij had geen gebed. Dus communicatie verliep niet vanzelfsprekend. Maar eh, hij was zo'n open en zo'n vriendelijke, aardige man. Volgens een woordvoerder van minister Leers is hij uiteindelijk, na lang procederen, vrijwillig vertrokken. <laughs> ja, dat zeggen ze dan. En dat zal vast en zeker als uh, officiële versie. Zullen ze dat zeker zo naar buiten brengen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Hij moest weg. Waarom hij, moest hij weg? Hij moest weg van Rita. Van, van Rita Verdonk. En dat was geen kwestie van een vrijwillig. Mevrouw Damsma, u bent wethouder met in uw portefeuille Vluchtelingenzaken. Wethouder van de gemeente Maastricht. Hoe staat u tegenover het regeringsbeleid op dit moment als het gaat om vluchtelingen? Het wordt heel scherp aangezet. Als wethouder heb ik natuurlijk ook me daar voor een deel in te voegen. Ik vind dat ook heel moeilijk. Maar ja, goed, we zijn er met z'n allen, en niet alleen een gemeente, Maastricht, met alle inwoners van Nederland om hier iets mee te doen. Minister Leers heeft, heeft al gezegd van ja, burgemeesters in gemeenten moeten misschien wat meer eigen bevoegdheid krijgen. Is dat een goed, een goed idee? Ja, misschien is het uh, dan toch misschien een, een vorm van afschuiven. Ik vind dat wij als Nederland moeten zorgen voor een goed systeem. En dat het niet uit moet maken waar je in Nederland woont. En dat vind ik wel een probleem op het moment dat je het aan een burgemeester of aan een college zelf overlaat. Mark van Dam was bij die stille tocht gisteravond in Maastricht. Zodadelijk, dan hebben we het over een bedrijf in Utrecht. Dan kun je namelijk, als je dat bent of hebt, een verkeersrotonde gaan huren in de stad. Dat is nieuw en dat kan dus in Utrecht. Dat is de verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Is het nog niet zo heel druk op de weg. Uh, vooral ten noorden van Amsterdam loopt het wel vast op de A8... en ook de A10 bij de Koentenol. Bij Rotterdam is het wat drukker op de A15 naar Europoort bij Spijkenisse. En op de A28, Zwolle-Utrecht, staat er langs de langste file van het moment... tussen Nijkerk en Amersfoort, 6 kilometer. Ja, ik zag vanochtend heel veel vrachtwagens op de weg, uh, Weinand Dat uh, kan toeval zijn. Verwacht je nog een drukke spits? Ja, ik denk het. Nee, we verwachten geen drukke spits. Het heeft voor een deel te maken met uh, de voorjaarsvakantie... die voor een aantal regio's nog geldt. Dus we verwachten rond uh, half negen zo'n 100 kilometer aan fieden, 50 kilometer minder dan gebruikelijk. En ontstaan bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor zeven. Zaterdag kunnen de Nederlandse turnsters zich kwalificeren voor het EK. Dat wordt dan weer begin april in Berlijn gehouden. Maar zonder Susanne Harmes. Het boegbeeld van het Nederlandse vrouwenturnen... is voorlopig gestopt met de topsport. Schrijft voorrang aan haar studie en stage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 Nou, ja, toch jammer. Van Suzanne Harmers, hoorde een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is tien voor zeven. De provincie Utrecht zet alle rotondes op provinciale wegen te huur. Bedrijven mogen daar reclame op maken in ruil voor het groen onderhoud. En de animo is enorm. Heel veel bedrijven blijken hun eigen rotonde wel te zien zitten. De bedenker van het plan zegt dat althans, de gedeputeerde Remco van Lunteren. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom verhuurt u ze?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 Uh, dat kost in principe niets. Het enige wat dus gedaan moet worden is zorgen dat dus die rotonde op een goede manier wordt, aan, uh, ja, wordt aangelegd. Dus dat je daar wat op laat zien. Ah, ja. En uh, daar mag je daar, de, daarvoor in de plaats mag je dan dus een klein bordje erbij zetten. Dat je dus die rotonde schoot, als het ware. Oh, een klein bordje? Ja, dus, het is niet de bedoeling dat we hele billboards neerzetten. Oh. Oh, um, nou, dat uh, doen we het niet. <laughs> nee, maar uh, kennelijk zijn er toch een heleboel bedrijven die dat wel doen.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 uh, dus uh, we hebben de 61, uh, dus dat gaat goed. Het moet natuurlijk wel verkeersveilig zijn, kan ik me ja. zo voorstellen, meneer van Lunter. Dus vandaar ook dat dat bordje niet te groot mag zijn. Ja, inderdaad. Want ze we hebben wel gezegd van uh, laten we het wel allemaal een beetje, uh, uh, beetje beschaafd houden. En, uh, ook veilig, want je wilt niet dat, dat mensen uitgebreid hele teksten gaan lopen lezen. Op nee, orde, dat mensen afgeleid worden. Nee. Precies. Ja. Dus we hebben, we hebben daar, dat is eigenlijk de belangrijkste restrictie, maar we hebben wel gezegd gewoon. We kijken van geval tot geval van bedrijven die ze aanmelden. van wat willen ze precies. En wat kunnen we doen. Nou, dan, uh, ja, en op die manier besparen wij dus onderhoud uit. En dan ja. hebben ze op een leuke manier kunnen zichzelf presenteren. Ja, maar meneer Van Lunteren, u kunt toch dan niet te veel gaan snoeien.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 <laughs> hoe ja. hoog mag die dan zijn? Als, als, het, als dat het idee is, dan mag die net zo hoog zijn. Want dat is dan een, een ah. leuke manier van, van jezelf uiten. Dus dat, dat kan. Oké. Okay. Dus, ja, maar goed. Als je maar wel goed uitzicht dus ja, hebt op de andere verkeer. Als, als je gewoon over de rotonde heen mag zien. Maar in het, ja, als, je, als je kijkt hoe sommige rotondes op dit moment. daar staan ook hele kunstwerken en oh, alles ja. op. En dat gaat ook allemaal prima. Hmm. En wanneer kunnen we de eerste rotondes verwachten? Uh, wij, we hadden, wij wisten dat er in ieder geval al een ondernemer geïnteresseerd was. En daarom zijn we er eigenlijk toe mee begonnen. Uh -huh. uh, nou, we verwachten dat we dat binnen eigenlijk een maand of twee, drie... dat we die in uh, Monfort gaan zien. Kijk eens aan. Wij danken u voor de uitleg. Geen dank. Remco van Lunteren, gedeputeerde in de provincie Utrecht. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Ik weet niet of we hem uh, nee? gaan huren. Dat me wel wat. Zo ja, een, ja, ja, of, of misschien een struik in de vorm van Marcel Ooster. <laughs> Een klein struikje, dun struikje. In de Ochtendkranten veel aandacht voor de Provinciale Statenverkiezingen. Red hij het? Vraagt het AD zich af. En met hij wordt dan premier Rutte bedoeld. Het is vandaag natuurlijk Provinciale Statenverkiezingen, schrijft de krant. Maar de uitslagen zijn alles bepalend voor de politieke toekomst van Nederland. Ook het FD schrijft dat het tot het laatste moment ongewis blijft... of het gedoogkabinet in de Eerste Kamer op een meerderheid kan rekenen. In een commentaar schrijft de krant dat VVD, CDA en PVV... het over zichzelf hebben afgeroepen dat de Statenverkiezingen... een referendum zijn geworden over dat kabinet Rutte. De conclusie dat het kabinet beter zijn biezen kan pakken... als de meerderheid uitblijft, is voorbarig, schrijft het FD. Al wordt het wel lastig om de rit uit te zitten... als als maar compromissen moeten worden gezocht. De Telegraaf heeft het niet zo naar zijn zin vanochtend. De krant concludeert dat het erop of eronder wordt voor kabinet Rutte. De krant kopt zelfs, hele grote letters, links ruikt zegen. SP-Kamerlid Harry van Bommel voorspelt dat er in het najaar... opnieuw verkiezingen zijn, maar dan voor de Tweede Kamer. Ook volgens Dagblad De Pers zijn het rare verkiezingen. Het kan heel goed zijn dat we aan het eind van de verkiezingsdag nog geen steekwijzer zijn... over de verhouding in de Eerste Kamer. De krant legt uit waarom. En na hun eigen zeggen leggen ze het ook nog maar één keer uit. Oh, volgens de pers moeten de leden van de Provinciale Staten... straks in mei, op 23 mei, misschien wel strategisch stemmen. En daarbij kan het dus misgaan. Op die manier heeft GroenLinks al eens een senaatszetel verspild. En zoiets kan nu een cruciaal verschil maken. Ander nieuws staat er ook in de kranten. Zo schrijft het FD dat de ING-bank overhoop ligt met het AFM. Financieel toezichthouder legde de bank een boete van 130.000 euro op. Volgens de ASM smeert ING mensen een te hoge hypotheek aan. Nou, ING is het er niet mee eens. De bank zegt dat door het toenemend aantal regels steeds minder mensen een hypotheek kunnen krijgen. Volgens ING-directeur Kwaitaal is er steeds minder ruimte voor banken om zelf een afweging te maken van de risico's. Het is alsof we overal 50 moeten rijden, terwijl je 130 mag. Ook ander financieel nieuws in de Volkskrant. Volgens de krant sturen banken volgend jaar gegevens van huizenbezitters direct naar de Belastingdienst. En een jaar later volgen spaartegoeden en aandelenportefeuilles. De Belastingdienst is al jaren bezig met het project van voor ingevulde aangifte. Zo staan nu al studiefinanciering, pensioenen en inkomen automatisch ingevuld. Het is bedoeld om het ons makkelijker te maken. Maar de Fiscus heeft ook eigen belang bij het project. Voor ingevulde aangifte bevatten minder fouten. Ja, Sorry, ik was even op zoek naar het verhaal in Trouw. Uh, gaat door op de CBS-cijfers van gisteren over veiligheid. Vorig jaar hadden we minder te maken met diefstal, geweld en vandalisme dan in 2009. Maar toch zijn we ons niet veiliger gaan voelen. De politie denkt te weten hoe dat kan, het komt allemaal door de sociale media. Branden en familiedrama's... staan tegenwoordig binnen de korste keren op Facebook en Twitter. Dat is nou eenmaal de realiteit, zegt ook Jelle Egas... namens de Corp Chefs. Maar we hebben ook baat bij de media. In Groningen is opsporing via YouTube een succes... en in Rotterdam zijn wijkagenten zeer actief op Twitter. Ja, dat valt niet altijd goed volgens mij als agenten actief zijn op Twitter. Maar goed, dat geheel terzijde. Um, nog eventjes naar een berichtje in het Telegraaf. Want uh, wat blijkt, net als kinderen zijn ook volwassenen vaak bang... In in het donker, twee derde van de Nederlanders zegt 's nachts wel eens bang te zijn. Vooral onbekende geluiden jagen mensen de dus stuipen op het lijf. Uit onderzoek in opdracht van een filmstudio blijkt dat slechts 35 van de Nederlanders nooit bang is in de nacht. Enge schaduwen en kruipend ongedierte zijn ook belangrijke bangmakers. Origineelste foto, ja, het Origineelste foto over de verkiezingen staat voorop. Kijken. Trouw, chocoladetaart met daarop een marsepein en plak oh ja. en daar weerop in chocolade letters geschreven. Feest van de Democratie. En er is één puntje uit, en er ligt dan een vorkje uh, naast. CDA hoopt dat het meevalt, is de kop boven het artikel. En de uitleg bij de taart is dat Willem Breedveld verkiezingen uh, altijd betitelde als het Feest van de Democratie. Willem Breedveld, die onlangs is overleden. En dus al het er op de dagen van verkiezingen in Huizen Breedveld stevast. Kijk eens aan. Zo dadelijk gaan wij door over die verkiezingen uiteraard. We blikken even terug op het verkiezingsdebat van gisteravond. We tonen vooral de verzuurde verhoudingen tussen coalitie en oppositie. Straks meer daarover en we gaan natuurlijk ook weer even schakelen met onze verslaggevers bij de verschillende stembureaus. Want sommige zijn al open.